Om een paar centen bij te verdienen, hielpen we de boer die zijn biggen naar België wilde smokkelen. De boer zelf was nogal bang uitgevallen. En wij? Wij waren altijd klaar voor een spannend avontuur. Met onze uitgebouwde smokkelauto reden we naar Weelde. Het was die gepantserde Chrysler met valse nummerplaten waaruit we de achterbank gehaald hadden. We hebben er wel zo'n twintig biggen in gepropt. De kofferbak die kon maar amper meer dicht. En een kabaal had die beesten maken. We reden voorzichtig en met gedempt licht door het bos. Oplettende douaniers die kregen ons echter wel in de gaten en die zetten de achtervolging in. Met een hoge snelheid scheurden we over de smalle bospaadjes achter nagezeten door de douaniers. Ze haalden ons bijna in. Maar toen zagen we dat de grens met België vlakbij was. Volle gas reden we over de brug en... Toen gebeurde het. Door de schok vloog de kofferbak open en rolden de biggen eruit. We stopten snel en de meeste biggen konden we nog net vangen. Gelukkig waren we net op Belgisch grondgebied en konden de douaniers ons niets meer maken. Maar de pech was dat een paar van die biggen zo stom waren om de verkeerde kant richting Nederland op te lopen, recht in de armen van de douane. De vangst was twee vette biggen. Wij hebben er toch nog een aardige cent aan overgehouden. De douaniers waren tevreden, wij tevreden. Iedereen tevreden?